deze eerste zondag van de voorjaarsvakantie. Toch? Even vragen aan de kids, wie heeft er allemaal vakantie? Ja, toch wel iedereen. Voor jullie de laatste zondag misschien wel. Of niet? is met ons mee? Ah, kijk. Dus we zijn gewoon heerlijk. Dus we zitten hier allemaal heel uh, chill, relaxed, gewoon uh, zo. Fijn dat je er bent. Fijn dat u er bent. Ik ben uh, Annemieke en... Uh, ik ben niet alleen vanmorgen hier op het podium, uh, Zometeen uh, zijn Paul en Marieke er ook. Met hen gaan we zingen. Jan-Peter is er uit Utrecht, die gaat ons meer vertellen over de Bijbel. Ja. En zo ben je een beetje, heb je in elk geval een beetje een idee. Welkom, zoek een plekje. Wie wij zijn. Het gaat vanmorgen over betrokken zijn op de ander. En hoe kan je dat beter doen dan elkaar gewoon even aan te kijken en goede morgen te zeggen. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, zou je dat even willen doen? Gewoon bij de mensen om je heen. betrokken zijn op de ander, kun je natuurlijk op verschrikkelijk veel manieren doen. Um, als Veenaardkerk doen we dat bijvoorbeeld ook elke week door een bloemetje weg te geven. Um, en deze week doen we dat aan uh, juwelier Van Beek. Misschien um, kom je wel eens in meiderecht in het Dorpstraat, er zitten, hele, er zitten wel meer juweliers. En hij zit uh, nou ergens halverwege. En hij is deze afgelopen weken overvallen en ze hebben juwelen meegenomen. Dus dat is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis voor hem en voor zijn medewerkers... Dus om ze daar uh, nou, te laten weten dat we aan ze denken en dat we ook op hen gericht zijn, krijgen ze dit bloemetje als, uh, nou, als steun. Dat is een manier. Als kerken uh, collecteren we ook elke week. En dat doen we niet voor onszelf, heel bewust, maar dat doen we echt voor anderen. En dat doen we deze hele maand voor uh, Stichting Bootvluchteling. En Ik weet niet of je de afgelopen weken uh, een beetje de krant hebt gelezen en de foto's hebt gezien uh, uit Libië. De mensen die daar uh, allemaal verdronken zijn, ook een heel aantal gered zijn. Nou, als het gaat over ja, gericht zijn op de ander, is dat ook een manier om een deel van wat je hebt te geven. Nou, dat gaan we straks doen, um, maar ik wil straks ook wel heel graag uh, voor ze bidden. Misschien heb je het ook al gezien, we hebben ook een enorm kruis hier staan uh, vanmorgen in de kerk. De 40 dagen tijd uh, start al bijna. Ik geloof uh, officieel komende woensdag uh, pas, kijk eventjes zo. Dacht ik, hè? Uh, maar we gaan er vandaag al mee beginnen. En eigenlijk zitten we met deze thema's ook midden erin. De, deze tijd, zo op weg naar Pasen, is echt een tijd dat we ook stilstaan... bij het lijden in de wereld, bij dingen die moeilijk zijn... en bij ook dingen die... Nou, waarbij je helemaal, momenten waarbij je helemaal niet gericht bent op de ander. We gaan elke week aan het kruis een bordje ophangen... zodat we met elkaar zo langzaam toeleven. En met Pasen zul je zien dat er iets heel moois gebeurt. Dat is nog een beetje een verrassing... Maar dan laat ik uh, in elk geval een beginnetje laat ik zien. En deze week hang ik het bordje van eenzaamheid erop. Eenzaamheid is iets wat uh, nou ja, heel veel mensen voelen zich wel eens alleen. Maar als je echt eenzaam bent, dan voel je je heel vaak heel alleen. En dan, ben je, dan heb je misschien helemaal niet het gevoel dat er iemand is die jou ziet en die naar je omkijkt. Dus het past ook heel mooi in het thema van vandaag, um, eenzaamheid... Ik hang hem er zo meteen. Dan laat ik het nu doen. Handig met zo'n. Eenzaamheid erop. Het lijkt me goed om een moment te nemen om met elkaar te bidden. Te bidden voor mensen die eenzaam zijn. Ik zal straks ook even stil te laten vallen. Misschien ken je zelf al iemand die het moeilijk heeft, die eenzaam is. Nou breng diegene zeker uh, voor Gods troon. Dan doen we dat samen. En dat is ook een manier waarop je echt betrokken kunt zijn op de ander. Ik zal voor uh, juwelier van Beek billen en voor de, voor de vluchtelingen en voor ons zoals we hier zitten. Zullen we een moment naar God gaan? Goede God, ik wil u danken dat we hier met z'n allen mogen zitten. In alle rust en vrede zo aan het begin van de vakantie voor heel veel kinderen. Heer, fijn dat we hier zo in de Veenhaardkerk kunnen zijn. Heer, we staan ook stil vanmorgen bij al die dingen in de wereld die gebeuren, ja, waarbij mensen zich zo verdrietig kunnen voelen soms en zo alleen. We denken aan al die mensen, heer, die echt eenzaam zijn. Mensen misschien wel bij ons in de buurt, die we misschien wel zien, maar niet zo goed kennen. Heer, denk ook al aan al die vluchtelingen die onderweg zijn. En die zich vast en zeker ook soms zo alleen zullen voelen. Die als ze hun huis en hun haard verlaten. Zelfs op bootjes stappen die niet veilig zijn om een grote zee over te steken. We bidden nu voor hen. Heer, en we bidden dat ze een plek mogen vinden waar ze, ja, waar ze wel kunnen wonen. Waar ze hun bestaan kunnen opbouwen. Heer, we bidden ook voor... Juwelier van Beek, we hoorden dat hij dat zijn zaken is overvallen. Dat is een heftig iets. Heer, uh, bidden voor hem en voor zijn medewerkers. Als ze bang zijn geworden. Heer, wilt u hen nabij zijn. Heer, zo kennen we allemaal. Misschien wel iemand die ja, iets heeft meegemaakt of die echt eenzaam is. We willen ook een moment nemen, Heer, om de mensen die ons, ja, die ons naast staan... Nu bij u te brengen. Hey, en ik wil u ook bidden voor onszelf. Zoals we hier zitten, u kent ons, u hebt ons gemaakt, u weet precies. Of we hier zitten met een hart vol verlangen of met een zwaar gemoed. Heer, ik bid u om uw geest voor ons allemaal, zoals we hier zitten. Dat de woorden van u, die we straks zullen lezen, waar Jan-Peter meer over zal zeggen, dat ze echt in ons hart mogen landen, dat we ze mogen ervaren, mogen horen. Dat u met uw heilige geest hier zijn vanmorgen, in Jezus' naam. Amen. We gaan eerst uh, twee liederen samen zingen, dus ik wil jullie uh, uitnodigen om naar voren te komen. Ja, goedemorgen allemaal, ook namens, uh, namens ons. Marik en Paul uit, uh, uit Utrecht. Um, we zijn nog net niet met een busje gekomen samen met Jan-Peter en, uh, en een andere Paul. Wij vinden het fijn dat wij uh, ja, vanochtend met jullie uh, het muzikale gedeelte van deze dienst mogen begeleiden. En dat willen we vooral met elkaar doen, samen met God. Um, we starten met het nummer U maakt ons één. En daarbij mogen we geloven dat we bij elkaar zijn gebracht. Omdat we allemaal geloven in dezelfde God en geleid worden door dezelfde geest. Dus als we dat zingen, dat we dat ook mogen begeleiden of beleiden. Um, en ik zou zeggen, laten we gaan staan. Lekker even zitten. Ik wilde voorstellen om um, eerst de collecten te doen voor uh, Stichting Bootvluchteling. Dat doen we nu. En uh, terwijl we collecteren, ga ik meteen even vertellen waar de kinderen zo meteen heen mogen. Met wie ze mee mogen. Want we hebben vanmorgen uh, twee programma's. De Veenaard Kruimels, de kinderen van 0, 1, 2 en 3. Die mogen mee met uh, Marjolein en Theo. Even kijken of ze er zijn. Waar zijn jullie? Ja, daar achterin helemaal. Die gaan zo wel bij de deur staan. Met hen kun je mee. Naar de ruimte hier gewoon achter. En als je in groep 1 of 2 of 3 of 4 zit, wie zijn dat? Mag ik even kijken, wie zijn de Veenhard Kids vanmorgen? Ja, best wel veel hè. Jullie mogen vanmorgen mee met Katinka en met Arwin en met Marike. Mag ik even een hand zien? Kijk, daar is Katinka en daar is Arwin. En Marike ook, heel goed. En doe je lekker je jas aan en dan ga je naar de school hiernaast. En dan kom je straks weer terug. Alvast veel plezier. En dan zingen wij zometeen nog één lied. But oh. Zwarte nacht, er is één ding dat ik u vraag. samen een paar stukken uit de Bijbel lezen, en omdat het een paar zijn, uh, lees ik het van een blaadje, ik lees altijd liever uit de Bijbel eigenlijk, um, maar het staat er echt in. En uh, je kunt ook meelezen op de beamer, Ja, dat je dat uh, niet aan twijfelt. Hè? We lezen eerst een, uh, een mooi stuk over dat uh, God de wereld heeft gemaakt en dat hij ook echt zegt, hoe moet je met deze wereld omgaan? Van David een psalm, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij haar verankerd. Stukje uit, uit Psalm 24. Ander stukje, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Nog een stukje uit het Nieuwe Testament. U zegt, alles is toegestaan, zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers van de Heer is de aarde en haar rijkdom. En dan lezen we een hele psalm... waarin God nog wat concreter wordt over hoe hij graag wil... dat wij nou met die wereld ook omgaan. omgaan. De God der goden, de Heer, gaat spreken... en roept de aarde bijeen... van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat. Uit Sion, stad van volmaakte pracht... verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor hem uit... Rondom hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op daarboven en ook de aarde bij het oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen voor mij, die zich met offers aan mij verbinden. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid. Hij zelf treedt op als rechter. Luister, mijn volk. Ik ga spreken. Israël, ik ga tegen je getuigen. Ik, God, je eigen God. Ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig. noch de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud. De beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger? Ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren... Of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. Maar tot wie kwaad doet, zegt God: Wat baat het dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt? Je haat het als ik je terecht wijs, mijn woorden schuif je terzijde. Zie je een dief? Je loopt met hem mee. En bij overspeligen ben je thuis. Je gebruikt je mond voor lastertaal en je verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet? Je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan. Ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of ik verscheur je en er is niemand die redt. Wie een dank overbrengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. En als een soort samenvatting en een vooruitwijzing: een klein stukje uit een, uh, het mooie instructieboekje voor christenen van heel lang geleden. Is er iets waar je in leven en sterven houvast aan hebt? Ja, mijn enige houvast is Jezus Christus. Ik weet dat ik met lichaam en ziel zijn eigendom ben. Jan Peter. 36 mensen. Januari 1536 is dit uh, boekje. En wie heeft er nog geleerd in de volgende berijming, ja? dat ik niet mijn, maar mijn getrouwenzalig maken Jezus Christus eigen ben die met zijn kostbaar bloed van mijn zonde volledig betaald heeft? oké, ja? oké. Okay, okay. Nou, dit was even voor de. Ja, dit was dit een soort Latijn voor. Uh. Kom terug. Alles komt terug, hoop ik. Het is eigenlijk ook te veel. Ik zou hier ook drie preken moeten maken, had ik ook moeten doen. Maar ik heb hem al een keer gehouden in Utrecht. Toen zijn we er doorgekomen. In Amstelveen zijn we er ook doorgekomen. Dus we redden het wel vandaag. En je moet vooral die kern in de gaten houden. Betrokken bestaan. Maar ik kan niet alle elementen die ik... Als je een psalm, psalm opleet, roept er ook veel vragen op. Hè? Niet? Dus ik, een, een aantal uh, uh, bespreek ik, maar niet, lang niet uh, alle... Uh, misschien moet ik af en toe even een stop inbouwen. Even. Nou, zijn we nog avond on the same page. Maar, uh, here we go. Betrokken bestaan. Eén. In Utrecht hebben wij, uh, en in, in Amstelveen ook, netwerkgroepen. Utrechtgroepen noemen we ze. En vanmorgen is er twee plekken. Eén op Julianenpark is een brunch. En de ander is een hostel voor mensen die verslaafd zijn van het Leger des Huis. Daar is koffie en appelgebak. Dus daar zitten nu... Om dit morgen half elf is het, kwart voor elf. Ja, zitten nu dus mensen te brunchen en zitten mensen uh, appelgebak te eten met drugsverslaafde. Uh, en, en, en jullie doen. Jullie hebben ook een groep. Het Leads in Action. is Niet op zondag, maar dat is op Sport op Overrecht. En dat probeer je ook, heb je we zaterdag ook over nagedacht hoe je dat meer plannen, hoe die plannen weer uitwerkte. Uh, op die zaterdag was er niemand van mij terecht. Dat, zeg maar, dat, is, dat is ook nog ook geen verwijt. Maar. Um, uh, als er groepen zijn die groepsgewijs aan de slag willen, of en op zondag is het op dinsdag, dat maakt niet uit, in Meidrecht, dan zou ik zeggen, meld je aan, mag wel even bij mij, domineeapstaatjegloven.nl, want we gaan e eind in, in het najaar gaan we weer zo'n dag houden om elkaar wat euh, ja, te helpen. Nieuwe Gein was er, Hilversum was er, euh, Amstelveen was er, euh, uh, uh, Leids, Leidse Loene, Loenen, Loenen? Ja. <diskut> of all places, ja. Nou, het is een beetje. Ik denk dat er een nieuwe manier is waarop we ons manifesteren als kerk. Zo beschouwen we dat als Utrecht. We zijn kerk. Zo het nu. Maar dat is één verschijningsvorm. Op dezelfde level heb je huiskring. Twee verschijningsvorm. Op dezelfde level heb je Utrecht groepen. Dus ik vind ook dat er nu een stukje kerk gewoon in, in, in sport is. Die het sport doet. Kerk die appelgebak eet en kerk die uh, bruncht. Ook een verschijningsvorm. Nou, dat was één. Betrokken bestaan. En dat doen jullie ook. Uh, ik kan zo. Een paar gezichten zie weet ik wel dat er heel veel betrokkenheid is bij het dorp hier. Top. Dus mocht dit iets toevoegen om de groepen te doen, be our guest. Twee, Gerben verzocht mij om iets te vertellen. We zijn in Utrecht ook bezig met het nadenken over LHBT. Lesbian, homoseksueels, biseksuelen, transgenders. Er moet nog een i achter geloof ik, interseksuelen. Dan moet je vanavond kijken naar geslacht van VPRO. Dus, uh, ja, het is dus, ja, een wereld, zeg maar, het gaat daar niet weer open. En eigenlijk behouden we ons eerst maar eens een beetje voordat we nou uh, aan biseksuelen en transgenders denken, is eigenlijk een beetje naar. Er is nu een groepje. Ik denk dat er een stuk of vijf, zes uh, homo's uh, of lesbien in de, in de gemeente zijn. En uh, heel lang jaren geleden werd de vraag gesteld: wat is jullie visie op homoseksuelen? Ja, dat is geen idee. Nee. Daar gaan we pas over praten als eentje in de ogen kan kijken. Nou, nu kijken we dus twee in de ogen. Dus hebben we, en eentje heeft ook een getuigenis gegeven. Woont samen. En, uh, en toen dacht we, ja, dan moeten we er toch een beetje over nadenken hoe we hoe we die welkom heten in de gemeente. Dus daar denken we over na. Dus mocht er ook in dat opzicht, ja. Mocht je weten wat we willen gaan doen of meedraaien, weet ik veel. Maar ik vertel het maar. We moeten, wat we in ieder geval moeten doen is betrokken op elkaar bestaan. En een beetje samen optrekken. En niet allemaal eigen wielen uitvinden. Dus bij deze... In dat werkgroepje zitten gelukkig ook uh, twee homo's. Eén homo en één uh, lesbian. Ja, dat geeft boeien, de avond, dat is goed. En we hebben allemaal te vertellen. Dus uh, helemaal goed. Oké, okay, waarvoor zijn we hier? Betrokken bestaan. Het eerste lied dat jullie zongen dat alles van de Heer is. Dat is ook de eerste tekst, maak ik te zien. Daar hebben we in januari bij stilgestaan. En eh, dat is een, een, een, een, een feestelijkheid waar je prima een jaar mee kunt starten. Maar dan moet je ook even om je heen kijken. Ik hoorde dat vanmiddag de klassieker gespeeld wordt. Oh, ja, krijgen we dat? Ja, ja, ja. ja. En dat is iets met handballen, handbaltoernooi toch? Zet <laughs> de klieren. Um, die bal, jongens, waarmee gespeeld wordt... Eventjes, nee, nee, ik zal jullie ik niet lastig vallen. Zo. Dan heb je die man weer. Uh, maar die bal waarmee gespeeld wordt vanmiddag, die klassieker, is van de Heer. En we denken dat makkelijk, alles is van de Heer eigendom. Ja, maar dan moet je wel even om je heen kijken. En eens even kijken aan je eigen horloge... Portemonnee. Lingerie. Overal je een duim op kunt leggen. Zei iemand. Er, iemand zei dat. Hè? Er is geen duimbreed. Geen inch, zeg maar. Er is niks. Of de ja, heer Jezus zegt niet. Dat is van mij. Sterke uitspraak. Hij is van. Dineke jongens, geboren in Leens, ligt dicht bij Ulrem. Weekendkamer, ja. Het eerste wat ik van mijn zet zeting. toen ik hier op parkeerplot kwam, dat was Dineke, was is nog weer een maas. Abraham Kuiper. Nou, dat ga ik allemaal niet. Een prachtige uitspraak, die we vaker niet dan wel honoreren, want in ons systeem zit nog wel iets van, als je bidt, Bijbel leeft, zingt, gitaar speelt, het geluid verzorgt hier. Dan zit je allemaal dicht bij de Heer. Maar als je gewoon werkt morgen, gewoon fietst, voetbalt, computert, met mensen spreekt, thuis kookt. In de garage bezig bent, is dat toch van een lagere orde. Niemand zal zeggen, ja dat is van een lagere orde. Maar ergens zit dat wel in ons hoofd. Het zit zelfs ook een beetje in zijn hoofd van, kerkdienst is het, huisking een stapje minder. Er zijn allerlei gelaagdheden waarin we denken. Dat klopt dus niet, hè? Want het is gewoon allemaal van de Heer Jezus. Het hoort allemaal bij hem. Het is allemaal voor hem, met hem. Hij heeft niet alleen zang gemaakt, maar hij heeft ook eten gemaakt. En dat, dat hoort allemaal bij zijn leven. Alles is van de Heer. Hij is het eigendom. En dat is niet... Nou ja, dat... Eet nog eens zo je appelgebak en fiets nog eens zo naar huis. En doe nog eens. Echt, dit is van Jezus, dit is van Jezus Christus. En dat heeft hem bloed gekost. God had de wereld zo lief. Dus waar ik het nu over heb: niet alleen de mensen erop. It's not, about only, it, it's not about souls, maar het gaat ook over seals. God houdt niet alleen van zielen, hij houdt ook van zeehonden. God uit de wereld lief, dat hij zijn enige zoon, verloren gaat lief heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd. Daar gaat het vooral om, naar de wereld, naar de kosmos. Tuurlijk ook mensen. Maar terug in het thema: er is goed nieuws. We gaan op zoek niet naar een vernieuwde hemel, naar een nieuwe hemel, maar we gaan op zoek naar een vernieuwde aarde. En de Heer is met ons bezig, klust al eeuwen, aan vernieuwde mensen. Een vraag. Dit gezegd hebbende. En eigenlijk had ik ermee kunnen beginnen, maar wie begrijpt deze wereld? Wie heeft het leven helemaal in de gaten? En er was in Amsterdam iemand die stak de vinger op. Toen dacht ik, die moet ik niet nu. <laughs> Zo zitten we hier, hè? Dit is een, we doen deze uitspraken, het is echt waar, maar dat wil niet zeggen dat je alles begrijpt. We gaan eigenlijk nog, hier zittende nog een stapje, we begrijpen het leven niet, maar wie denkt God te begrijpen? Wie denkt Jezus Christus te begrijpen? Voor het geval mensen nu allemaal zondagen op gaan zeggen en een Nederlands geloofdrijf en een leer leerde, prima. Echt, wat mij betreft, prima. Alleen dan heb je nog niet gezegd dat je het begrepen hebt. Dan heb je dingen opgepakt en dingen heb je verwoord, maar heb je het nog niet begrepen. Wij hebben een soort zandkorrelpositie. Ja, dat is nou nog niet zo... We zijn een beetje zandkorrels die niet begrijpen dat er een grote wereld rondom, die ook te moeilijk is om te vatten. En in die positie waarin wij het dus niet begrijpen, want waarin we, of je nou gelooft of niet, dat maakt helemaal geen, je, je, dit leven is, is niet op formule te brengen waarin we het niet begrijpen. In die zankorpositie, waarin we onszelf, of je nou gelooft of niet, gewoon hebben toe te geven dat we daarin zitten. Zeggen wij die God, begrijpen wij nog minder, maar ik klik wel aan, ik wil wat bij hem horen of niet. Laten we even kijken wat allemaal van de Heer is en wat in dat leven een plek heeft. Het plaatje, gaan we kijken. En Nita heeft iets moois gevonden. Ja, jawel, die komt. Dit dus. In de, ja alles... En als je nog die tekst weer voor je beeld... God heeft de wereld zo lief, is dat ook deze... Wat is dit? Tweedehandszaak of zo? Kliko, <laughs> Alles voor de kliko, Weg en mee. Nou ja, dat ook dan nog een keer, de kliko. Ook daarvoor zegt de Heer, uh, het hoort bij mij. En um, God wil dus een mooie planeet. En daar horen tandenborstels in thuis... En er worden zeehonden in thuis. Heb je nog een zeehond? Ja, zie je wel. Op die wereld leven wij. Het is van de Heer. Wij leven erop. En wij begrijpen het totaal niet. We, nou, totaal is te veel. Wij we doors, we kunnen het niet pakken. We kunnen er deeltjes van pakken. Wat we wel kunnen begrijpen is dat God een mooie wereld wil. Waar een zeehond kan leven, waar spullen, gewaardeerd worden, of um, um, of waar spullen gewaardeerd worden of weggegooid worden. Dus niet meer waardevol zijn, maar weer terugkomen in het recyclesysteem. God wil een planeet, een mooie planeet. En um, hij zegt, uh, ik ben daar betrokken op die planeet. En de gouden regel in die planeet is dat je... Er voor de ander, dat je gericht op die ander kunt bestaan. Die tekst hebben we hiervoor gezien, denk ik. Wees dan gericht op de ander, kun je laten zien. Ja, oké. Okay. Prima. Ja, zo is het. Wees niet op jezelf gericht, maar wees op de ander gericht. Een check is, is God dat zelf ook? Ga ik met jullie mee naar handelingen. Handelingen 17, vers 25. Als, als God tegen de ander zegt, jullie moeten op de ander gericht zijn... is hij dan zelf ook op de ander gericht? Of zit hij in de hemel, hemel en wil hij alleen maar door ons geëerd worden? Dat zegt handelingen 17, vers 25 dit over. Het is even, het is even zoeken voor niet daar, maar dat weten ze wel als ik preek. Dan is het altijd feestelijk schakelen. Hij laat zich ook niet bedienen, zie je wel? Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden... alsof er nog iets is dat hij nodig heeft... Hij die zelf aan iedereen het leven en adem en al het andere schenkt. Dus hij laat zich niet bedienen, zegt Paulus, alsof hij iets nodig heeft. Hij is juist de schenker van het leven. Dus God is zelf ook een, nogal betrokken op het bestaan. Schenkt het leven. dat hebben we ook gelezen in die psalm. We zullen hem niet helemaal doorlopen... want dan wordt de verwarring groter... maar je hebt het wel meegelezen als ik in herinnering roep... waarom offer je mij... heb ik niet genoeg stieren... in het, het veld... die allemaal van mij zijn. Kun je dat herinneren, dat we dat gelezen hebben? In die psalm. Offer heb... Bedenk wel dat onofferranden weinig, weinig zin heeft... tenminste als je dat, mij daarmee tevreden stelt. Ik ben betrokken op de dieren van het veld... En dat is mooi dat in psalm 50 staat dat God betrokken is op de dieren op het veld. Want ik weet niet of jullie weten hoe het met de grutto stand is. Nee, God wel, Wim. Ja, dat wist je natuurlijk ook wel. Maar hoe het met de ecologie gaat... Ja, dat gaat ook grotendeels ons voorbij. Er komt weer onderzoek en dan gaan de mussen weer omhoog. Gaan, of beter slecht met de mussen. En nou is met de grutel. Ja, de grutelstand gaat dramatisch uh, onderuit. God is er dus op betrokken. Op, laat ik hem maar opnoemen, pimpelmezen. Op patrijzen. Op wespen. Op wezels. Op al wat leeft in het veld. Heb ik dat niet tot spijzen, zegt God. En ken ik het allemaal niet. Hij kent het, waarom we we we allemaal wel. Dus hij ziet die spectaculaire daling en hij kent ook het feit dat ieder kopje koffie, het is een beetje mis, misselijk vanmorgen, maar dat ieder kopje koffie, uh, ik heb het staan, dat werkelijk ieder kopje koffie wat we hebben, en wat ik nu ook ik heb al twee, drie gehad vanmorgen, dat hier grondstoffen in zaten die uit Afrika komen en die we dus daar gewoon weghalen. En bij ieder kopje koffie is het niet zo dat er ook weer dezelfde hoeveelheid grondstoffen teruggaat. Dus proost hoor, daar gaat niet om. Maar hij kent systemen van die niet in evenwicht zijn. En in dat betrokken bestaan zegt hij: dat klopt niet helemaal. Dat klopt helemaal niet. Als je het eigenlijk goed zou willen begrijpen. En dus die, die, die, die regel dat. Wees niet op jezelf gericht, maar wees op de ander gericht. Die regel is uit evenwicht. Het is geen nieuws, maar God trekt zich daar niet alleen iets aan als je de ander uitscheldt, als je de ander kwaad doet, als je de ander besteelt, maar ook als daar in die ecologie waar hij van houdt, in die wereld die hij geschapen heeft, dingen gebeuren die niet ten voordele, maar ten nadelen zijn van de ander. Hij zegt in vers 18... Dat hoef je niet te pakken, want dan wordt verwarrender van. Maar, maar als God zich in vers 16 van de psalmen richt tot degene die je kwaad, dan, zegt hij, dan noemt hij de bekende misstappen. Zeg maar de misstappen van seks, van diefstal, van leugens. En, en, en, en, en, en die zijn allemaal wel bekend. Maar dan zou denk ik ook, God, als God hier nou zou zitten, ik weet niet of dit zo snel lukt, als God hier zou zitten, dan zou hij ook nog iets anders tegen ons zeggen. Want God komt met veel geweld in Psalm 50. En als we dan zien met welk geweld God uiteindelijk komt, dan is het het geweld van Bethlehem. Het geweld van Jezus. Dan komt Jezus hier gewoon bij ons zitten. En dan zegt hij, lieve mensen, ik ben hier in Meidrecht. Ik hou hiervan. Ik ben hier graag bij jullie. En ik wil jullie, ik, jullie zijn ook onder de indruk van het sociale kwaad wat je doet. Van het morele kwaad wat je bij die anderen doet. Maar ik roep jullie nu ook eigenlijk even ter verantwoording. God zegt niet, ik wil de, de niet-gelovigen hebben. Nee, hij zegt, de mensen, de, mijn getrouwen. Wil je die eens bij me kan roepen, zegt Psalm 5. Wil je mijn getrouwen eens bij me kan roepen, dan, dan gaan wij het dus over, over dingen hebben. Dan zegt Jezus in deze Psalm: het gaat, niet, het gaat zeker ook over het kwaad wat je de ander aandoet, over het neg negatieve, over het oordelen. Maar lieve mensen, ecologisch klopt er ook nogal wat niet. In de wereld zoals we die nu ingericht hebben... is er niet alleen maar zonde op menselijk niveau... maar ook naar de ecologie toe. En ik hou van mensen, maar nogmaals ook van zeehonden en wezels. En die wereld, die wil ik mooi houden. Ik weet wel, jullie zijn een groene kerk... Duurzaam, maar dat wist niet uit dat onze CO2-voetstap toch nog uit evenwicht is. Als het leven één is, als er geen verschil is, als de Heer eigendom is voor alles, dan tellen naast onze ethische zonden, tellen ook de milieudelicten die jij en ik plegen. Ik weet niet of het er vrolijker van wordt, maar het is wel een stand van zaken. Dus waaruit kent u uw ellende? Ja, ook uit hoe je, hoe je CO2 uitstoot, zeg maar. Wat je met die wereld doet, waarvan God houdt, waarop hij betrokken is. En voordat we nou oh, ja, maar moeten we dan, ja, dan moeten we dan. Zullen we dat nou eerst eens gewoon tot ons door, ook tot mezelf hoor. Komt zo nog iets vervelends, ook voor mezelf. Zullen we nou eerst eens tot ons door laten dringen dat als Jezus hier tegen zegt, in principe heb ik jullie zang niet nodig ik kan leven zonder dat mensen voor me zingen ik geef het graag hij doet daar niet vervelend over in die psalm zegt ik ga het even voorlezen ik klaag jullie niet aan om je offers dus hij zegt er is niks mis met die offers Jezus zou ik zeggen bedankt en bedankt voor de betrokkenheid die jullie om elkaar hebben wat leven jullie in dacht kort bij Mijdrecht, wat doe je daar hoop goed voor Voedselbank, Een bloemetje naar de juwelier. Kom op zeg. De Heer Jezus is daar dankbaar voor. Alleen het is niet maar één verhaal wat hij houdt. Ik ben je dankbaar voor de offers die je brengt. En tegelijkertijd, ja. Schort er altijd wat aan. Nou. Ja, het zijn twee dingen die, we, die gewoon zo zijn. En waar we mee hebben te leven. In deze wereld waarvan God zegt, het is echt mijn wereld. Jezus die hier zit, is blij wat wij doen, met op, op, op grond van verticaal godsdienstig gebied, tempelgebied, en ook in onze persoonlijke eredienst, en hij is ook blij met hoe we ons betrokken richten op die ander. Misschien moeten we nog even kijken naar die... Uh naar het andere akelige, wat hij in Psalm 50 ook zegt. Zou ik, kun je dat plaatje doen van die, uh, van, van die, uh, ja, kijk, ik hoef alleen maar wat te kreunen en dan komt hij al. Er staat hier, ik moet even zoeken hoor. Ik klaag je aan. Ik som je wandaden op. En vers 17 staat dan. Ik, je haat het als ik je terecht wijs. Mijn woorden schuiven te zeiden. Ik moet zeggen, ik, ik herken dat wel. Ik heb hier geen schik in, zeg maar, dat ik terecht gewezen word. Ik kan het heel concreet maken op dit punt wat hier voor je staat. We waren in de huiskring. Het ging over vlees. Nou, ik hou nogal van vlees. En toen zei. Uh, Jan-Paul Deurlo. Daar moet je het maar van hebben van die familie. Die zei: Weet je wel, als wij al. Weet je wel dat als, als Chinezen ook nog eens gaan barbecuen. dat we dan een fors probleem hebben? Nou, dat valt toch Nou, een beetje overdreven, weet je wel. Hij zegt: Alles wat we doen met. Um, korte douchen. Minder vaak de auto pakken, een goedkopere, nee, nee een, uh, een, een duurzamer auto. Dus al onze kleine, hij zegt, het valt allemaal vreselijk in het niet bij het eten van biefstuk. Ik denk, joh, dit is nog een beetje overdreven of niet? Hij zegt, nee, echt niet. Dus zoek op internet, dit is het plaatje waarin je het kunt zien. Dat is gewoon helemaal vervelend. Lam is niet goed, maar goed, ik hou niet zoveel lam, dus dat vind ik dan persoonlijk minder erg. Maar biefstuk, als we een biefstuk eten, heeft dat deze uitslag zoveel meer? Ja, ik vond dat gewoon onaardig. Grieken vind ik geweldig. Nou, moet je eens kijken hoeveel je dan... Uh... Dus ik word dan toch terecht gewezen... Ik zeg het niet om op te lossen, maar dat, je, dat het af en toe gewoon aker is dat je realiseert, als wij met elkaar evenveel biefstuk eten, zo, dat kost, Jan-Paul reed me nog voor, dat kost liters water voor één kilo biefstuk. En dat is allemaal heel uh, vervelend. Dus mijn oplossing is, okay, hebben, jullie een oplossing, hebben jullie een oplossing? Mijn oplossing is, oh ja, Fricadel zei ik. We moeten frikandel, daar zit geen vlees in, toch? Eieren, vis. Ja. Plaatje, mag wel. Even. Het is wel goed niet, hebben. We weten het, ja. Hoe gaan we eruit, hè? Hoe gaan we eruit? Hoe laat is het? Oké, okay, dan gaan we toch even plan 50 erbij pakken. Misschien kunnen we alles een beetje polijsten. Ik, en dan spring ik naar de zwart gedrukte gedeelte. Anders wordt het veel om doodnemers. Dus de, Jezus spreekt echt: breng mijn getrouwen voor mij. Dus hè, mensen die dat zijn, wij. Volgende, zwarte volgende sheet. Ik ga spreken. Ik klaag je niet aan om je offer. Dus laten nou, we dat eruit nemen: dat God ons ook niet aanklaagt om wat we hier doen. Tegendeel, dat Hij dat waardeert. Dus moet het verhaal in evenwicht tot ons nemen. En dan waar we het over gehad hebben. Ik ken alle vogels, dus die grutto en zo. Had ik honger, ik zou het je zeggen. En wat is dan Gods advies wel? Vers 14: breng een dankoffer. En dan is een dankoffer niet zozeer dat zingen, maar is een dankoffer dat ook dat betrokken bestaan dat in reflectie van God leven. Dus net als Hij. Roep mij om hulp in tijden van nood, ik zal je redden. Dus God trekt zich niet terug, maar Hij praat hij heeft, het, hij heeft gewoon een goed gesprek met ons. Maar wie, tot, maar wie kwaad doet, zegt God, wat baat het je? Dat, is ook op, dat je mijn geboden opzegt. Dus dat we heel, zeg maar, een heel vroom systeem. En dat is nog niet eens verkeerd, maar dat als, we, nou ja, als er, als er maar praatjes blijven, hè? woorden en daden, denk er dan aan. Wat baat het je? Volgende. Want immers, als ik je terecht wijs. Heb je een hekel aan? Nou, dat is, uh, dat is zeker zo waar. Dus in hier komen dan die andere zonden, maar daar zijn we iets bekender mee. Zal ik dan zwijgen wat je doet? En dan vers 21. Ik klaag je aan, ik som je wandaden op. En voordat we er nou... Nee, we moeten er evenwichtig vertrekken vanmorgen. Het een zoals het andere. Het is het andere gedrukte wat we ook aan moeten denken. Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Dus, dus, ik weet niet hoe je onderbuikgevoel nu is. Misschien kun je hier even concentreren. Ik denk toch, je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Dit is niet een dreigement. Maar God stijgt opeens weer even naar het niveau, niveau van, hé, hey, ik ben de schepper, de eigen, ik ben stukken groter dan jij. Maak het je moeilijk, maar kun je even omschakelen aan die vier vragen waar ik de preek mee wilde beginnen? Dus we gaan zo weer terug hoor. Je denkt toch niet dat ik... Deze, ik lees ze voor. Wie herkent ze niet? Ik kan niet met, maar ook niet zonder God leven. Dat dus zijn allemaal quotes die ik de afgelopen jaren opgevangen heb. En die resoneren in mijn geziel. Ik bekruipt een gevoel van verbrenning als ik anderen in de dienst enthousiast zie zingen. Helemaal waar hoor, het hele verhaal van geloven. Maar, maar ik heb er niks meer mee. Ik, heb act, ik ben actief geweest op beter, maar ik, ik heb er eigenlijk niks meer mee. Hoe kun je dat dan met droge ogen volhouden, dat God regeert en die vluchtelingen, kom op. En als mijn gevoel er niet mee komt, we moeten relatie met Jezus Als mijn gevoel er niet mee komt, dan heb ik dan dat hele verhaal van Jezus. Dit soort vragen, lieve mensen. Oh, hier wordt nog weer een clubje over. Overal een clubje voor. In, in, in Utrecht. Hier heb we ook een clubje van. Een stuk of zes mensen reageerden hierop. In april doen we weer een clubje. En weer zes, dus zijn twaalf. Ik denk dat er eigenlijk 120 zouden moeten zijn. 240. Want dit zijn vragen die allemaal in het hart leven. Dus als je wil in april mee wil doen. Maar je zou het beter hier ook kunnen doen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar gewoon elkaar serieus nemen dit soort vragen. Fantastische avonden. Ja, heb je. Doe je dat ook? Super. Fantastische avond. Ik heb, uh, dat zijn de meest eerlijke avonden die ik de dinsdagavond... Uh, de meest eerlijke avonden die je in een kerkgebouw kunt hebben. Is hierover praten. En niet zeggen van, ja, maar je weet toch wel. Nee? Ik zeg, oké, okay, kom erop, kom erdoor. Wat ben je dan? Uh, en, en elkaar bevragen op dit soort dingen. Vanuit deze stappen, dus vanuit het niet begrijpen, vanuit het zandkorrel, denk ik: wat is dit voor wereld? Wat is dit voor ja, Die vraag stellen we ook: wat is dit voor God? En moet ik dan met hem leven? Ik kan er iets zonder. Met al dit soort vragen maken we nu even met niet-alweer een hele stap naar die je denkt of niet dat ik ben zoals jij. Neem je tijd. Wat ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen. Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Ik, ik zou eigenlijk willen vragen. Je, je, waar zie je dat aan? In dit kerkgebouw. Dat is 13. Vers 20. Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij. Ik klaag je aan. Ik som je wandel prima. Maar deze zin. Je toch niet, waar zie je dat op dit moment in dit kerkgebouw? Ja, natuurlijk. Fantastisch. Ron wijst het er natuurlijk. Laat je ogen even hier naartoe glijden. Is niet zoals wij. Hij overstijgt ons. Hij overstijgt ons. Hij somt onze wandaden op. Hij zegt hoe we leven. Hij, ma hij maakt ons soms dingen open Wij zeggen, nou mag ik ook weer een stukje vlees eten dan. Hij maakt ook dingen die, die wij helemaal niet gezien, maar maakt die soms even weer open. En Oké, okay, er komt nog iets bij. Maar dan hebben wij afgedaan onder elkaar. Dan is ons betrokken bestaan afgelopen. Dan zeggen wij, nou moet ik je niet meer. Hij overstijgt dat in grote mate. Oké, okay, ik zie dat allemaal, ik zie die hele ellende. Maar ik overstijg het letterlijk. Dan ga ik wel tussen hemel en aarde inhangen... om op jullie betrokken te blijven. En als je dan iets wilt, blijf dan ook op elkaar en op mij betrokken. Want ik ben niet alleen eigendom van heel deze wereld... Mijn kostbaarste eigendom, dat ben jij. In leven en in... Juist. My property. Bij al je vragen, bij al je wandaden, wat je bent van Jezus. En moet eens kijken hoe kostbaar die wereld, maar hoe kostbaar jij ook persoonlijk bent. De laatste... Daar sluiten mij af. Vertaling van het laatste zin. En ga de vastentijd tijd uit. Of de vastentijd tijd mij blijft in, ik weet niet hoe, hoe serieus of wat je ermee doet. Maar ga de vastentijd tijd daar maar mee in. U bent zo anders dan wij. Doe niet. Wil je dat niet doen? Niet zeggen Ja, maar dat valt wel een beetje mee. Nee, het valt, niet, dat moet je niet doen. Want dat is niet recht doen aan God die zegt van hé, hey, wat is dit nou mensen? Wat doe je nou met jezelf? Wat doe je nou met je eigen lichaam? Hè? Die, die, dus laat dat staan alsjeblieft. Maar denk tegelijkertijd: denk je nou echt dat ik ben zoals jij? Ik overstijg dat in grote mate. En dan is dit nog een. Nee, nee, dat is goed hoor. Die laatste. Wie niet van mijn wegen wijkt, wat betekent dat nou? Betekent het nou dat je dus altijd maar minder vlees en dat je altijd. Nee, jongens, dat is. Dat je helemaal niet meer mag zondigen. Kom op, zeg! Dan wil je hem toch weer pakken zoals jij. Nee, wie van mijn wegen, wie van mijn betrokkenheid, wie met mij optrekt. Wie van mijn wegen niet wijkt, wie van mij niet wijkt. Het is een psalm. Wie, wie met Jezus wil leven. Die is, onder, die is per definitie, is dat goed nieuws, is, een, op een, is onderweg naar een vernieuwde aarde en is zelf al een vernieuwd mens. En zie je in één keer dat heil, nee die laat, God laat je het heil zien dat van, dat van hem komt. Blijf. Betrokken bij Jezus Christus. Met al je vragen, één, al die vijf vragen, met al die wandaden, prima. Wijk niet van Jezus Christus en gaandeweg laat die steeds meer zien. weg. laat die steeds meer van die fantastische nieuwe aarde die onderweg is, maar ook in dit leven al. Misschien straks wel, als je naar huis toe fietst of autoot. Dat je een bloemetje of een krokus of of eigenlijk gewoon zit en denkt: Van ik, ik voel dat ik op mijn lekkere voetuin zit. En dat je het even in het besef doet: Van ik ben eigendom. Ik ben veel fat. Nou ja, goed, dan nou ga ik dat weer invullen. Leef gewoon betrokken met Jezus Christus. Wie van Hem niet wijkt. Laat hij het heil zien. Af en toe, soms gek geknutsel, af en toe zie je het heil. Maar het komt zeker van die totaal andere God. Die zegt, ik trek graag met je op. Bidden of zingen? Goed. Heer Jezus, u bent totaal anders dan wij. En er kwam vanmorgen een hoop voorbij. U hebt ook eerlijk uh, dingen laten zien in Psalm 50. Maar u bent niet zoals wij. U bent een totaal andere. En, en soms is het irritant om daar te leven in die wereld die je niet begrijpt. Maar als we eerlijk zijn hier, is het ook wel een opluchting. Pff, ik hoef het niet te begrijpen maar ik ben in handen, in de armen. Ik ben onderweg met... een Heer die mij ver overstijgt... en mij stevig vasthoudt. We zijn van u, Heer. In leven en in... ja, in sterven. En het is niet doelloos iets... maar we zijn met u onderweg... naar daar waar wij de vogels... de dieren van het veld... daar waar alles in orde is, op een aarde die volledig betrokken op elkaar, op u en op elkaar in harmonie mag opereren. Heer, dank u wel dat we in dat proces daarnaartoe een plekje hebben. We prijzen uw naam. Amen. Ja, wij willen met jullie een, een, een, een lied zingen, spelen. Het is eigenlijk een, een, een luisterlied. En daar komen heel veel dingen die in de preek voorbij zijn gekomen, komen daarin terug. En het is een stukje kwetsbaar worden voor God. Dat wij het niet alleen kunnen en dat, um, dat wij hem mogen volgen, willen volgen. En laat het ook in je hart landen om eens te kijken. Ja, kan je, kan, je dat ook te, kan je dat ook tegen God zeggen van, ik wil u volgen. Dat is een beetje de gedachte, als ik zelf dit lied zing... Uh, waar ik dan vaak aan moet denken. En gelukkig mag ik, uh, het is niet altijd even makkelijk, maar mag ik daarvoor mondig ja op zeggen. Terwijl ik ook weet dat, dat ik zelf natuurlijk niet de waarheid in pacht heb en juist ook God nodig heb. Uh, dus dat vind ik persoonlijk ook mooi aan, uh, aan dit nummer. Hij is oorspronkelijk van, uh, van Tim Hughes. Jesus, you will never fail. Simply to the cross I cling, letting go of all earthly things. Clinging to the cross and mercy found the way from me. Hope is serious, I am free. Jesus, you. All I need, clinging to the cross. Even darkness is a light to you, my Lord. So light the way and lead me home to that place where every tear is wiped away. Jesus, you will never fail, Jesus, you will never fail. Oh, simply to the cross I cling, letting go of all earthly things. you are all I need, clinging to the cross. What a Savior, what a story, you were crucified. Ja, mag zeggen dat je God nodig hebt, zou ik zeggen: zing met ons mee. Simply to the cross, I cling. Letting go of all earthly things. Cling to the cross. Mercy's found away from me. Hope, pursuers, I am free. Jesus, you are all I need. Cling to the cross. Simply to the cross I cling. Letting go of all earthly things. Clinging to the cross. Mercy's found way from me, hope is here as I am free. Jesus, you are all I need, clinging to the crowd. jullie wel. We zijn bijna aan het einde van deze dienst. De koffie en de thee uh, en de limonade zie ik. Um, staan al op ons te wachten, dus uh, na de dienst ben je van harte uitgenodigd om nog even te blijven. En uh, ik zou zeggen, laten we er een moment van maken dat we ook betrokken zijn op elkaar en uh, elkaar echt zien en met elkaar kletsen. Um, voel je vrij om nog even te blijven in elk geval. Um, het is vakantie en dinsdag in de vakantie. We hebben het al vaker gezegd. Deze er even bij. Twee films. Heel kort, Finding Dory om 1 uur en uh, de GVR om 3 uur. Ik ken ze allebei niet. Of oh ja, Finding Dory trouwens hebben we pas geleden gekeken. He, een hele leuke film, hè? Uh, de GVR ken ik het boek van, prachtig boek. Dus ik zou zeggen, als je tijd hebt en je denkt uh, gezellig... en ik neem mijn vrienden vriendinnen mee, er liggen foldertjes nog... dus je kunt je uitdelen. Kom lekker kijken, komende dinsdag uh, in de Veenhaardkerk. Iets anders dat ik nog zou vertellen, op de piano... Um, in de, in de hal liggen allemaal kalenders van tier. Als je iets met de 40 dagen tijd wil, elke dag een stukje uit de Bijbel... Um, een stukje verwerking daarvan, nou, als je dat mooi vindt... Een kalender, er ligt ook een spaarpotje bij, want ze kosten 3,5 euro. Dus als je denkt, nou dat wil ik, voel je vrij iedereen uh, mee te nemen. Die liggen ook achterin. En tot slot vind ik het wel leuk om even kort te vertellen... vanavond uh, zit ik in het rechthuis met uh, drie jonge mensen... Um, sinds kort hebben wij een groepje met elkaar en dan praten we eigenlijk door over de vragen die Jan-Peter net uh, stelde. Vanavond gaat het erover, uh, maakt het eigenlijk uit of je in God gelooft of niet? Voel je verschil? Nou, vanavond is het een keer in het rechthuis, is normaal bij ons thuis, maar uh, het is vakantie. Dus als je denkt, hé, dat vind ik boeiend, om acht uur uh, zitten we daar iets te drinken. Dus als je denkt, uh, oh, dat lijkt me boeiend, praat ik graag over mee, voel je vrij, kom lekker uh, meepraten. Dat mag. En als je daar meer over wil weten, kom je maar even bij mij. Nou, dat was het voor nu. We hebben al gecollecteerd. Dus uh, we gaan nog twee liederen zingen en dan uh, gaan we naar de koffie. Zullen we gaan uh, staan voor de laatste twee li liederen? wat u wilt te doen Wat ik ben en hem en wat ik ooit zal zijn. De Heer Jezus, De Heer Jezus zegt tegen ons, oh, ik, het is ook een beetje overdreven. Toch? En toch zegt de heer Jezus, dankjewel. Want dat stukje wat niet helemaal waar is, het is de cross. Dus ik neem het volledig aan, jouw offer. Zelfs zeg je, ook al zeg je zelf, muah. lieve mensen, de liefde van God en die omarming en ontferming van Jezus Christus en de inwoning van de Heilige Geest. Alsjeblieft. Amen. Amen. Applaus voor Nita en applaus voor deze mensen. We gaan nog één lied met elkaar zingen. Een, een beetje een vrolijke afsluiter. Dus uh, je mag dansen als je wil. blijf zingen ik prijs uw naam. Heilig, is de overuit mijn hart, u maakt mij blij. Van uw liefde zal ik blijven zingen, ik breid, zonauw, lof aanbieding, alle dank in mij. Stroomt overuit mijn hart, u maakt mij blij, van uw ik blijf zingen, ik prijs. Thank <laughs> you.